Ik ben Sidney en dit is het nieuws van NOS op 3. Onrust in de Tweede Kamer over DigiD. Dat komt misschien in Amerikaanse handen omdat een IT-bedrijf daar op het punt staat om het over te nemen. GroenLinks PvdA-Kamerlid Katman legt uit waarom ze het niet ziet zitten omdat we nou juist vinden met elkaar dat we onafhankelijker moeten worden van Amerikaanse techbedrijven. En waarom? Omdat we steeds meer zien dat digitale dienstverlening een geopolitieke speelbal is. Als wij bijvoorbeeld iets doen als overheid, wat Trump niet leuk vindt... nou, met één druk op de knop zet hij dan gewoon even onze overheid uit. Ook andere partijen maken zich zorgen. De overname is overigens nog niet definitief. Toezichthouder ACM moet nog beslissen of de overname wordt goedgekeurd. Kinderrechters gaan vanaf volgend jaar kinderen vanaf 8 jaar horen bij echt scheidingszaken. Die grens lag tot nu toe op 12 jaar. Deze gesprekken moeten plaatsvinden in kindvriendelijke ruimtes op een andere dag van de rechtszaak zelf. Zo zitten zij niet op de gang tussen ruzie en de ouders. Ze kunnen dan zelf tegen de rechter vertellen wat de scheiding met ze doet. De organisatie van het Songfestival gaat de regels rond het stemmen op liedjes aanpassen. Veel landen hadden daar kritiek op na de laatste editie. Toen werd er in de finale veel gestemd op Israël. Het aantal maximale stemmen per persoon wordt nu verlaagd van 20 naar 10. En juries keren na drie jaar weer terug in de halve finale. En de winnares van de Miss Universe-verkiezing is bekend. Het is de vrouw die het eerder deze maand aan de stok kreeg met een man uit de organisatie. Die man zei dat ze geen promotie maakte voor het evenement op haar socials. Zij ging daartegen in en toen werd hij boos. Als een vrouw we we respect. We moeten respect voor ons. Ik ben hier in een land en het is niet mijn you dat je with my hebt met mijn organisatie. Nee, nee. must Je moet me Uiteindelijk stapte de man op. Rond deze editie was er nog meer commotie. Zo trokken meerdere juryleden zich terug. Onder meer vanwege de manier waarop kandidaten werden geselecteerd. Het weer op de meeste plekken is vandaag een droge dag. Met ook af en toe wat zon. Alleen in het noorden kan een bijtje vallen. Het wordt uiteindelijk 3 tot 6 graden. Zfm, verkeersinformatie.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 Mm -hmm. Mm -hmm. Woke up this morning Sunshine in the sky But this weariness And my soul just won't pass me by. Cooked your breakfast, ironed your clothes, kept the house clean and neat. Walked that straight and narrow road. Screamed and shouted, swallowed down the bitter words, never once doubted. My commitment, my promise, the vows that I didn't make. But there's only so much a soul can give before it starts to break. I've been your shelter in the storm. Ja, en dan wens ik een ieder die heeft afgestemd op ons uh, ja prettig gestoord programma Even Geen Rust aan de Kust. Uh, van harte welkom, leuk dat jullie op ons hebben afgestemd. En we gaan natuurlijk weer twee uurtjes veel plezier maken, want dat is natuurlijk het aller, aller, allerbelangrijkste. En de... Uh de rest is eigenlijk bijzaak, bij hè? Bij ja, zaakdoel. Of een paar ja. hoogtepunten na. Lijkt mij en ook, ja. En dan kijk ik bijvoorbeeld aan de overkant, daar zit Hannie. En ja. Hanny heeft weer een fantastische conferentie meegenomen. Ik hoop het, pardon. Nou, hoop het. dat lijkt mij nou sterk dat wij straks gaan zeggen... Mwah, mwah, dat mwah, kon beter. Wat vond je dus zelf ja, van? Ja, nou, dat nou, ligt gewoon. Ik hoog, kan me ja. niet voorstellen. Ja, nou, jij kan het gewoon. Nou, en uh, Hanny gaat dat in het tweede uur doen... En in het tweede uur gaan we ook bellen met Sinterklaas ja, himself. Ik ben oh, Ik vind een het beetje zenuwachtig. Ja, ja, ik ik ik ja, ik, ja, ja, ik ook. Ik ook. Ja, ja dat, blijft, dat blijft toch, hè? Ja. Of je ja. klein bent, groot al, al, bent. Ja. Al is hij niet lijfelijk hier, maar gewoon ook bellen dan... Ja dan heb ik het al. Dus. Ja, ik, ik kan me herinneren vorig jaar kwam, of twee jaar geleden kwam Sinterklaas per ongeluk bij mij aan. Onverwachts. Van je huis. En, ja, want die jo. kwam uh, mijn dochter ophalen. Die had een bepaald pakje aan, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, oh, en, ja. En, uh, Die was ja. vrijwilliger. En toen ja. zegt ze, oh, daar is die. En ik kijk naar buiten. En, en ja, echt Sinterklaas. Oh. Dus ja, ik raakte helemaal in paniek. Ik zeg, ja. oh, oh, even mijn spruitjes afzetten en zo, weet je wel. Een... Ja. Ja. ja. Mijn dochter zegt, mam, je bent niet goed in je hoofd. Het is een beetje aan de hand ja. nou goed wacht even dan gaan we naar de andere hoogtepunten want ik zie Beb natuurlijk ook zitten en we horen er al goedemorgen ja, ja goedemorgen <laughs> en uh, Beb die gaat ons weer allerlei nieuwtjes vertellen en het weerbericht natuurlijk want blijft het verdorie s'nacht zo uh, nou hè uh, ja zo vriezen dat was even een tegenvaller. Ik kon niet weg met mijn autootje. Dus ik heb in de haast uh, op mijn fietsje ben ik hier naartoe gesneld. Om toch op tijd aanwezig te zijn. Met gevaar voor eigen leven. Ja, dus ja, ja, ja, ja, ja. En, en we gaan uh, straks nog één nummer draaien. En dan gaan we naar een volgend ontzettend leuk en informatief onderwerp. Want niemand minder dan Erik Fransen de penningmeester van de ijs kunst ijsgaatsbaan in Zandvoort... Wat, wat zoveel plezier brengt voor zoveel mensen, kinderen, noem maar op... Uh, die gaat ons straks een heleboel informatie geven... en van alles vertellen over de nieuwtjes. We gaan eerst even gezellig naar een, uh, het nummer uh, uh, luisteren... wat ik speciaal voor Erik heb uitgezocht. Ja. Het heeft vannacht zo hard gevroren dat het ijs nu eindelijk houdt. Dus trek je trui aan, pak je noren, je muts over je oren, dan heb je het niet koud. Schaatsen, schaatsen, schaatsen. Schaatsen, schaatsen. Kris kras over de plas, Glijden over het ijs Kop over kop, om beurten voorop Rijden door een wit paradijs Over het kanaal, linksaf allemaal Pootje over door de pocht Handen op je rug, bukken bij de brug waren schitterende tocht ik zou het allerliefste voor eeuwig blijven schaatsen Schaatsen, iets mooiers is er niet Een Lange slagen maken en het ijs horen kraken Midden op de plas of scheuren langs het riet Schaatsen, schaatsen, schaatsen Voor mijn part gaat het zo hard vriezen Dat morgen op het weerbericht Erwin Krol, de kijker waarschuwt. Morgen vriest de Noordzee dicht. Schaatsen, schaatsen, schaatsen. Schaatsen, schaatsen. Vlug terug de wind in de rug. Nog even naar hart tegenaan. De zon staat al laag, genoeg voor vandaag, tijd om naar huis toe te gaan. Mooi als allerlaatste in de schemer schaatsen, in een lang rij. Nog tien minuten rijden, nog even lekker glijden, en dan is het weer voorbij. Morgen ga ik lekker de hele dag weer schaatsen, schaatsen. Ik hou mijn schaatsen aan, ik ga ermee naar bed, ik heb de wekker al gezet, om morgen weer als eerste op het ijs te staan. Schaatsen, schaatsen, schaatsen, schaatsen, schaatsen. schaatsen, schaatsen, schaatsen. Ja, en dat was uh, Harry uh, Jekkers met uh, schaatsen. En die hebben we natuurlijk niet zomaar gedraaid. Dat hebben we speciaal gedaan voor Erik. En als het goed is, uh, gaan Hanny en uh, uh, Beb nu een gezellig gesprek hebben met Erik. Ik ben benieuwd wat er allemaal uh, voor informatie wordt allemaal te horen krijgen. Nou, Erik, welkom in de studio. Fijn dat je kon en wilde komen. Um, hij komt er weer aan. Hij komt er weer de aan. De jaarlijkse ijsbaan. Bijna. Ik heb even mijn huiswerk gedaan. Veertien jaar is hij daar al. Dit wordt het veertiende jaar. Dit wordt het veertiende jaar. Ja. Spannend. In, in, spannend in de zin van het, je doet het al zo lang met elkaar. Uh, dus de draaiboeken liggen klaar. We ja. weten wat we moeten doen. Uh, we weten wie wat moet doen. Uh, maar de tijd er naartoe is wel het gezelligst. Je, Deze, de ja. voorbereiding, de plannen en het verheugen, denk ja. ik ook. Ja, zoals ik in het voorgesprek al zei, uh, ik begin eind augustus met de eerste voorbereidingen, werk je? Uh, om eens even te kijken waar we staan, waar we naartoe moeten, wat komt er voorbij, wat zijn de wensenlijsten van het afgelopen jaar, wat moeten we vervangen, welke verplichtingen krijgen we mee, uh, wat gaat dat kosten? Ja, en dan gaan we half september met het bestuur bij elkaar zitten, en dat zijn eigenlijk de hele gezellige momenten. Leuk. Uh, en dan werk je toe naar december. Um, het andere hoogtepunt is uh, de vrijwilligersavond. Die hebben we afgelopen woensdag gehad. Schrik niet, zaten we met 65 mensen bij elkaar. Um, en al die mensen doen iets uh, op of rond de ijsbaan in de voorbereiding... tijdens de opening of tijdens de afbouw of de opbouw. Um, en dan wordt alles weer doorgesproken. Wie gaat wat doen? Hoe gaan we het doen? Uh, waar gaan we dit jaar rekening mee houden? Wat hebben we vorig jaar ervaren? Wat moet er anders? Of wat gaan we anders doen? Uh, nou ja, en dan heb je een hele gezellige avond. En dan leeft het echt. En dan begint het echt te jeuken. En dan zit je naar je kalendertje te kijken. <laughs> ja, en dat ja no ja. die 10 december, dat duurt nog drie weken. Maar. Het is jullie nog gegund, het Ja. <laughs> Want je kunt het gewoon maken. We hey, maken maar, het. Ja. Erik, ik, ik hoor je zeggen 65 mensen. Dat, dat, dat is een hele bus vol. Ja. Ja. Uh, kun jij je herinneren of was je daarbij met hoeveel mensen het ooit begonnen is... Um, nee, dat weet ik niet. Nee. Um, omdat ik er pas sinds 2018 zo langzamerhand een beetje bij betrokken ben. En eruit. hoeveel mensen waren er toen? Kan je dat nog herinneren? Ik denk uh, 40, 45. Moet je nagaan hoe het groeit, hè, ja. toch? De baan ja, is, is ook leuk groeit, hè, Erik. Hij is een stuk groter dan. De baan op me is vooral wat gegroeid. denk een 40 vierkante meter ja. uiteindelijk. We zitten nu echt op het maximum, dus hij wordt niet groter. Um, en even terugkomend op die 65. Um, ze zijn er niet eens allemaal geweest. Want oh, er waren eerlijk? ook nog een x-aantal mensen die niet, niet konden. Ja. Of gewoon zeggen, joh, ik heb een bepaalde rol, ik hoef daar niet te zijn, ik kom niet. Um, ik, dus ik denk dat we uiteindelijk tegen de 80, 85 mensen aan zitten. Die gedurende En ik zeg altijd, maar het is eigenlijk vier weken, want je begint op woensdag. En we eindigen op woensdag als alles weg is en de vloer ook weer uh, afgebroken ja. moet worden. Ja. Dus ja, het is een enorme operatie. Het maar het blijkt ook wel, het stond in het krantje, dat er te veel aanmeldingen waren dit keer. Voor die uh, fluitketel. Ja. Dus hoe populair het is. Hè? De fluitketelkeurling heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Um, 48 plekken hebben we. Ja. Twee voorrondeavonden van 24 teams. En we doen de finale avond vanaf 32 terug naar één winnaar. Um, en we hadden 61 aanmeldingen. Dus we nee, hebben de 13 moeten teleurstellen. Oh, en, wat um, um, Ja. Ik heb een keer meegedaan. En ook ZFM is dit jaar weer van de partij. Met ja. een vrouwenteam. Hè? Nee, die, niet met een vrouwenteam. Oh, dit dat keer. stond erbij. Nee hoor, dit Nee hoor, nee, nee, nee. We zijn uh, een gemengd team. Gemengd team? Oh. Gemengd, mixed. Ja, ja. Alle krachten bundelen. Jazeker. Ja, we gaan ons best doen. Doe je mee hoor. Ja, ja, ja, ja kijk, ja. kijk, kijk. Ja, ik moet wel. Ik heb, ik heb het voorgesteld. Dus dan kan ik natuurlijk ja. zeggen: van, zoeken jullie maar. Nee. nee, maar ik vind het ook heel leuk om te doen. Dat is met dat curling, de sfeer. Het is zo'n aparte sfeer op die avonden. Ja. Zoveel uh, publiek wat komt kijken en wat komt aanmoedigen en. En dat apres-ski-gevoel wat je daar uh, bij dat hutje me. hebt op die terrassen. Het, uh, ja, het is een uniek gebeurde. Nou ja, goed, dat blijkt dus al wel uit de mensen die allemaal mee willen doen. Dat. Ja. Maar het is ook iets waar wij zelf als, als organisatie naar uitkijken. Ik uh, ben sinds een aantal jaren de gelukkige die de hele avond aan elkaar mag praten over het ijs heen. Uh, okay. Dus je loopt tussen iedereen door. Je ziet het enthousiasme. Uh, je ziet ja. de mensen op het terras, maar je ziet ze ook um, rondom de boarding staan. Uh, langs Noble Tree. Ja. Uh, bij het gemeentehuis. Uh, ik denk dat er zomaar eens drie, 3,500 man op, uh, de, op de benen zitten. Ja, oh ja. zeker, geloof ja, ik zomaar. In de donkere wintermaanden, als we het niet hebben... dan is het een donker gat op het raadhuisplein. Ja. Dus uh, hoe mooi is het? Ja, ja, is ja mooi. vaak komt er ook muziek op af natuurlijk. Hè? Die, uh, ja. die, die, die, die kerstmannen in uh, pak die ook de weer fanfares, gezellig staan te uh, spelen. De Heerlijk, ja, heerlijk. Dat is ik, het compleet. Ik moet jou toch even vragen naar die fluitketels, uh, Erik. <laughs> je gaat waarschijnlijk uh, richting het welbekende verhaal van de IKEA. Dat wij, nou, uh, vertel het aan degenen die het nog niet kennen. De oh. Ik ook niet, ik ook niet. <laughs> niet elke fluitketel gaat uh, een leven lang mee, dus die moet je wel eens vervangen. Ja. En uh, die hebben wij ingekocht bij de IKEA, maar we kochten er niet eenmaal iets meer. En toen vroegen ze bij de IKEA, Goh, wat, wat moet je met zoveel fluitketels? Nou ja, dat hebben we keurig uitgelegd, dus de keek eens heel heel, nou ja, pijnzend van, goh, wat moeten we nou met zo'n verhaal, moeten we dat wel willen? Ik zou denken vanuit mijn economische achtergrond, verkopen die handel klaar is, Tuurlijk, maar, ja. is weg. maar ja. goed, dat deden ze daar niet. En uiteindelijk, toen we het verhaal hebben uitgelegd, de website hebben laten zien, toen zeiden ze, oh, wat leuk, nou ja, veel plezier ermee en toen konden we door. Jeetje. Ik geloof dat we met twaalf tegelijk de deur uitliepen, dus dat was een hele bijzondere gewaarwording. Ik had ze nog niet vaker gezien, <laughs> wat ik mezelf ook heel goed kan voorstellen trouwens, maar... Ja, dat gebeurt ook. Want ze slijten ook. Ze slijten, slijten al. ja. We vullen ze uiteindelijk met beton voor het extra gewicht dat ze goed glijden. Ja, dat het, ja, ja. het gewicht er ook voor zorgt dat het uh, nou ja, ook moeilijk wordt... om uh, die fluitketel in de roos te krijgen. Ja, ja. Uh, ja en die, ze gaan niet een leven lang mee. Dus af en nee. toe moet je eens een keer wat vervangen. En Dat ze dus inderdaad allemaal interessante vrijwilligers klussen... om die ja. dingen met beton te vullen bijvoorbeeld. Ja. Denken wij niet over na. Nee, hij juist ja. niet de nieuwe sponsor geworden? Nee, wat flauw eigenlijk, hè? Nee, nee, nee. Kijk, en uh, we hebben de afgelopen jaren... Uh, ik ga maar even gewoon dingen vertellen. Ik weet niet of de ruimte voor is. Ja, ja hier? Uh, we hebben de afgelopen jaren gelukkig een mooie stijging... in het aantal sponsoren gezien. Heel veel lokale uh, ondernemers in Zandvoort... die uh, de ijsbaan een warm hart toedragen. Niet zozeer omdat ze de klanditie uithalen. Maar gewoon uh, erachter staan dat Zandvoort een mooi evenement heeft. Zandvoort heeft natuurlijk het circuit... Um, het circuit in Zandvoort, de Formule 1 is wereldwijd bekend. Uh, maar met drie weken lang een evenement zijn we wel het grootste evenement van Zandvoort. Ja. Zo onbescheiden zijn we maar eens. Um, en um, de, de grootwinkelbedrijven, uh, dat is toch altijd heel moeilijk om die aan boord te krijgen. En we hebben heel veel inspanningen gedaan om um, bijvoorbeeld de supermarkten mee te krijgen. We weten dat die geen geld betalen aan sponsoring. Um, maar daar hebben we een ander trucje op bedacht. Van, joh, geef ons dan goederen die wij verkopen in de koek en soepie. Wat is netto omzet, is geld voor de ijsbaan. En kunnen we alle kosten. Mm -hmm. Maar dat is best nog een uitdaging. Ja? ja, er zijn er een aantal die je doet, maar ook een aantal niet. Uh, en ook bij de Ikea hoef je voor dit soort dingen helaas, helaas niet, aan niet te, te komen. Het um, zou mooi geweest zijn, maar goed. Uh, dit het jaar is goed. groot nieuws dat uh, het circuitantwoord nu oppersponsor is. En ik hoorde van jou dat ze altijd al sponsorden, maar. Um, het circuit is inderdaad al jarenlang een trouwe partner van de ijsbaan uh, uh -huh. in, in de sponsoring. Um, en uh, we hebben dit jaar een oproep gedaan via YouTube, een van onze andere bestuursleden, om bedrijven te enthousiasmeren om zich aan te sluiten bij de ijsbaan om uh, nou ja, een sponsorbijdrage te leveren. Um, ook wij zien dat uh, de kosten voor stijgen. Hè, dus dat het ja, maken van de ijsbaan een steeds grotere uitdaging wordt. Um, en de directeur van het circuit Robert Overdijk heeft gezegd... Van, goh, weet je, wij willen graag uh, maatschappelijk betrokken zijn uh, bij Zandvoort. Um, dus wij, uh, wij pakken de handschoenen op. En, en wij zijn de komende drie jaar hoofdsponsor van de ijsbaan. En zorgen ervoor dat er een goede financiële injectie komt... om uh, nou ja, alles mogelijk te maken. En daar zijn we heel blij mee. Want het zal heel veel geld kosten als ik dat allemaal zo zie. Speciale uh, ijsbaan, dat moet allemaal aangeleverd worden. Het Elektra. Ja, daar gaat uh, behoorlijk wat geld doorheen... Ja. Het begint natuurlijk met een vloer die helemaal waterpas gelegd moet worden. Het ja, ja. zijn gewoon evenementenvloeren. Uh, dan komt er een baan op. Dat is met, met grote aggregaten. Gelukkig tegenwoordig helemaal op stroom. Niet meer met diesel. Uh, ja. uh, daar wordt omheining. Uh, je moet schaatsen huren. We hebben door de jaren heen als organisatie... heel veel eigen materialen bij elkaar gekocht en verzameld. Uh, ook goed bewaard. Uh, maar alles bij elkaar. Is het een, uh, is het een prijzig evenement? Ja. Ja. En wat kost het om te schaatsen? Um, de dagkaarten zijn dit jaar 8 euro. En dan is het onbeperkt toegang van smiddags 12 of 3 uur afhankelijk. De week voor de vakantie gaan we om 3 uur open. In de kerstvakantie gaan we om 12 uur open voor de jeugd. Het kabouterschaatsen daarvoor is meestal een uur, is 4 euro. Um, een tienrittenkaart uh, is 69. En Als je drie weken lang elke dag zou willen schaatsen, dan adviseren we je om een gouden band aan te schaffen. Onbeperkt toegang 115 euro. Hartstikke goed. Ik hoop dat ja. de mensen dat onthouden. En waar kunnen ze het anders allemaal nakijken Behalve bij de banen zelf. Op www.ijsbaanzandvoort.nl staat alles vermeld. Over de organisatie, over de keuring, over de toegangsprijzen. Over de sponsoren, want die worden ook daar gemeld. Eigenlijk alles wat je wil weten is, is daar zichtbaar. Spannend. Ik hoor je zeggen, dan huren wij ook schaatsen. Dat zijn al die oranje klompjes. Ja. Ja. Ik wist niet eens dat bestond dat je dat in zulke getalen kon huren. Ja, de ijsbaan die wordt geleverd, hoe toepasselijk ook, door Iceworld. The en dat is een bedrijf. Eh, en die legt in, in Nederland heel veel van dit soort ijsbanen aan. Oké. Okay. En uh, alle faciliteiten die daarbij horen, dus ook schaatsen, maar ook uh, de zeehondjes die over het ijs gaan voor de allerkleinste. Ja, alle ja, ja, ja. Dus dat is dat schattig. Ja, ja, ja. Hey, wie leert er niet schaatsen achter zo'n uh, zo zeehond? En die leveren zij ook. Dat is gewoon een totaalpakket wat je afneemt. En uh, dat is eigenlijk maar goed ook. Want als je elke keer die schaatsen zelf moet kopen, dus een stukje ja. moet ze vervangen. ja, dan wordt het een onbetaalbaar ja. verhaal. Het is ook zo dat de mensen die er nog nooit mee te maken hebben gehad, je mag niet met je eigen schaatsen op die baan? Um, uh, niet helemaal waar. Um, je mag je eigen schaatsen meenemen zolang het maar ijshockey schaatsen zijn. Okay. Um, de traditionele noren waar ik en misschien jullie ook vroeger op hebben leren ja, schaatsen met ook. punten. Ja. Is voor de veiligheid niet toegestaan. Ah, okay. De veiligheid tegen elkaar aan te schaatsen bijvoorbeeld? Ja, als je, als je natuurlijk de traditionele noren schaatsen hebt met die punten. Als je dan tegen iemand aankomt. Ja, nou ja, dan, dan, uh, dan, uh, is het is leed, leed niet te overzien. Te overzien. nee. nee. nee. Tegenwoordig ook een hele gezellige koek-en-zopie erbij. Ja, ja, Ja, horeca Zandvoort levert de Glühwein. Uh, de horeca Zandvoort levert een aantal faciliteiten, maar we kopen in principe alles gewoon zelf in. Mm -hmm. ja, we hebben een hele eigen organisatie daarvoor staan. Ja. Ja. Wanneer uh, gaan we open? Wij gaan open uh, zaterdag 13 december vanaf 7 uur. Uh, dan komen, kunnen de kinderen komen schaatsen. De eerste twee uur, hè, van zeven tot negen, is altijd gratis. Dat is dan de gift van de ijsbaan. Uh, tussen zes en zeven is er een besloten moment om alle vrijwilligers en alle sponsoren... die dit jaar weer betrokken zijn, even te bedanken in het zonnetje te zetten. Mm -hmm. uh, voorafgaand aan de opening. Uh, en daarna is het uh, drie weken lang uh, schaatsen Winter, en ijsbaan. En hebben jullie in nou elke max zoveel erop kunnen? Want je zegt, het is gratis. Als er schaatsen op zijn, dan, uh, dan kan je er niet meer bij. Okay, uh, kom je met liefde. je eigen schaatsen en het kan, uh, mm -hmm. dan, uh, dan mag je erbij. Over het algemeen lukt het altijd. Er is één uitzondering. En dat is uh, de laatste zaterdag van het evenement. Ik geloof dat dat is, uh, 3 of 4 januari is op zaterdag. Moeten we even nakijken. Uh, dan hebben we Disco on Ice. Aha. Aha. Dan hebben we de grote trailer van de firma Van der Veld hier uit Zandvoort uh, voor het raadhuis staan. En daar wordt een hele dj-boet uh, ingebouwd. En vanaf vier uur s middags uh, beginnen de jonkies die uh, bij uh, Maxime Lady Mix uh, in de school zitten. Uh, met het vertonen van hun kunsten. Wat leuk uh, aan Door de avond heen, uh, inclusief Maxime zelf. Uh, de professionele dj's. En dan is het eigenlijk gewoon een grote discotheek op de ijsbaan. En um, nou ja, dan is er van schaatsen niet heel veel meer over. Want dan is het helemaal uitverkocht. Ja. Maar met muziek en licht en sfeer uh, een fantastische... E hele... Leuk, ja, leuk, ja, leuk, ja, dus, leuk. Uh, kijken Je hebt ons ook zo... weer naar uit. Je hebt ja. ons veel verteld, Erik. Heel veel dank daarvoor. Heb jij nog een oproep aan onze luisteraars? Uh, een mededeling? Nou ja, twee eigenlijk. Uh, de mensen die luisteren en die een onderneming hebben... en denken van, goh, ja, als de IJsbaan nog wat financiële middelen nodig heeft... ik, ik, ik, ik wil graag iets doen. Uh, mail ons, bestuur.ijsbaanzandvoort.nl. Alle fondsen zijn welkom. Ja, en als je tot de ijsbaanfamilie wil behoren als vrijwilliger... meld je aan, doe mee. Uh, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En, uh, we kunnen iedereen gebruiken. Is voor de spons sponsoren... De, hoe noem je dat? Sponsoren. sponsoren, sponsoren. Ja, uh, is er dan ook een, uh, een, een plekje... waar ze reclame kunnen maken bij jullie? Ja. of Is dat iets wat er tegenover staat? Zeker. Of, ja? zeker. Uh, de, de trouwe bezoeker van de ijsbaan... zal het niet ontgaan zijn dat... Uh, op de boarding hangen de sponsordoeken. Ja. Uh, die krijg je als je sponsor bent. Uh, in de koek en Sopi En op het terras hangt de tv-scherm. Daar draai je... De logo's van de sponsoren. Drie weken kijk. lang, 24 uur per dag. Nou, kijk. dat is mooi. Dat en is een mooie reclame, uh, toch? Uh, en op de website van onze IJsbaas... staan ze allemaal vermeld. Ook met een, uh, met een link naar hun website. Uh, zodat ze daar ook weer uh, ja, wat reclame en, en dingen kunnen maken. Dus. Nou, mm -hmm. geweldig. het maximale. Hartstikke mooi. Nou, Erik, heel veel dank. Heel veel succes, heel veel plezier. Dankjewel. Maar dat hoef ik je niet te wensen, want het straalt eraf. Ja. Ja, ja, ja, ja. Wij ja. Hebben, hebben even mee mogen kijken. Ja, en, hartstikke leuk. Uh, we gaan elkaar zien uh, bij de ijsbaan. Heel graag. Zo is het. Dank je wel, Erik. Jullie ook bedankt. Wij gaan uh, verder met de muziekje. Ook nog even voor Erik als dank voor al zijn informatie. Wintertime van de Steve Miller Band. En we hebben weer wat gemeen hoor, Hannie. Ja, dat, ik lijkt. denk dat nou, we gaan weer. <laughs> ja, alle twee een liedje van de Steve Miller Band. Deze is Wintertime, speciaal voor en voor alle mensen die gaan genieten van die heerlijke ijsbaan in Zandvoort. Na het en dan is het natuurlijk nu weer de bedoeling dat, uh, dat, de jingle dat Erik, draaien. Erik gaat ons dat verlaten. Nu, uh, we, we hoor ik hem nou of niet? We hoor hem op de, de achtergrond je nog even. Nee, dat je is uh, die Harry Jekkers weer. Die door. staat in een en weer voor ons neus. Dat was helemaal de bedoeling niet. Nou, weet je, doe maar gewoon. Want die, die jingles komen weer niet op gang vandaag. Ik weet niet wat er mee is. We gaan is. maar gewoon beginnen. We gaan Zo? luisteren naar het weerbericht. Gepresenteerd door, door onze baré. En het is het weerbericht ons doorgegeven door Rico Schreuder. Goedemorgen, roept hij hartelijk. Um, en ik bedacht toen we net naast zaten te praten met Erik... dat dit ideaal weer zou zijn. Want het is vandaag een mooie zonnige dag. Ideaal weer om te schaatsen bedoel ik. Um, vandaag blijft het over het algemeen droog en de zon schijnt. Het wordt een graad of vijf en er staat weinig wind. Ook morgen schijnt de zon en is het meest droog. Na een nacht met lichte vorst is het 4 graden. Voor het gevoel is het waterkoud vanwege een stevige zuidenwind. Hebben we het over morgen, hè? Zondag komt het tot regen en natte sneeuw. Dan waait er een stevige zuidenwind en is het opnieuw waterkoud, met maximaal 4 graden. Maandag valt er enige tijd regen, is het 8 graden. En de dagen daarna nemen de neerslagkansen af en schijnt af en toe de zon. De temperatuur stijgt dan naar 7, 8 graden. En tijdens heldere nachten ligt de temperatuur toch wel weer rond het vriespunt. Dus uh, ja, we hebben eigenlijk al een soort preview van de winter, vind ik, deze dagen. En van Erik uh, hoorde ik net dat... Uh, ik zei, dat zou toch fijn zijn als het vroort terwijl die ijsbaan er staat? Nee, zei hij, het is helemaal niet ideaal. Een graad of vijf, een zonnetje is het fijnst. Want uh, kou van boven, kou van onder is niet goed voor het ijs. Ook dus ja, voor de mens. ook niet voor de mensheid. Nee, dank je Je hebt gelijk. Kou van honden, kou van boven. Oh, nee, is geen doel. <laughs> dus uh, dit zou ideaal zijn. Nou, laten we. Fingers crossed voor, uh, voor een mooie winter. die uh, eigenlijk uh, al een preview geeft deze dagen. Maar vandaag is het een heerlijk zonnige dag. En gaan we ons verheugen op heerlijke wandelingen. en alles wat het dorp ook weer gaat bieden de komende winter. Ja, mooi. Dank je wel voor deze uh, weersvoorspelling. Die uh, ver verzorgd werd uh, door Rico Schreuder. En nou hadden we de vorige keer, weet je nog, Beb... dat, het, uh, dat we door het eerste uur heen waren, had ik een liedje opgezet. En uh, op dat liedje zijn reacties gekomen. Van, joh, nou hebben we maar een heel klein stukje gehoord. Mm -hmm. Want het uur eindigde. Zou je hem alsjeblieft nog een keer willen draaien? Want we zijn reuze benieuwd hoe dat liedje nou verder gaat. Nou, op dat verzoek gaan we dan bij deze in. We gaan nu luisteren naar de kick met een avond... Met jou spruitjes met slagroom winter in mij. Hieter Belastingdienst, steek van een bij. Progen brood hongers sterven. Beter dan een avond met jou. En als ik het goed heb. Ik zat zo even met een schuin oog naar Beb te kijken. Ik denk, die zit. jullie mogen straks pas. Die zat ik even zo schuin aan te kijken. Ik denk. Beb zit te popelen, te popelen. Die wil ons wat vertellen. Klopt dat, Beb? Nou ja, ik wil. ja, Ik. ...verdiep mij voortdurend in de Zandvoortse cultuur... ...in alles wat er te doen is. Kijk. Terwijl ik zelf eigenlijk best weinig ga kijken... ...moet ik toegeven. Waarnaar? Uh, naar, oh, naar culturele ja, dingen? Ja, naar culturele dingen. We waren wel uh, afgelopen vrijdag bij de Furies... ...daar kwam mijn ja. collega Dolly ook nog tegen. Ja, die was er ook. De, ja. eerste, de eerste is ook overal. Hè? Enig, Verschrikkelijk. enig die, die Furies toen ze dat podium opkwamen... ...net de Muppet Show. Ja? ja. Nou, dat... Vond jij dat ook? Ja, net ook. Ja. En wat, wat wil je oh, daarmee? God, nou, zo... die, die, gra die grappige oude. Ja, het, het ouder worden veranderd trouwens. Ja. Dat, ja. dat, dat zie ik zelf ook elke dag in de spiegel. Moet je sportief over zijn. Ben ik niet, maar dit terzijde. Ja. Um, daar komt er die oude heren opschuiven. Met kale ja. kopiezen, grauw en gekke, gekke uitgezakte wangetjes. Maar. Als ze gaan zingen? Wat waren die lui goed zeg. Ja, theories. Vond je het ook, toch? Ja, ja, ik vond het wel een heel lang concept. Ja, het was een heel lang concept. Het was en echt heel lang. En dan nou. op een gegeven moment denk je... Ja, nou weet ik het wel. Maar nou. ook hetzelfde is steeds een beetje... Nou, ja, dat weer niet. Dat viel wel mee, hè? Nee, het viel wel, wel mee. Want ze hadden mooie ballads. Ja. En ze hadden ja. echt uh, een beetje van die Ierse volk. En dan... Ja, dat, die ja, ritme. Dat die, ben, die keltische liedjes, dus dat was waanzinnig. Ik ben natuurlijk een oude drummer en dat vond ik werkelijk virtuos. Ja, wij ook. Wij ben je niet werkelijk als kampdanser erbij? Zo nee, zo ze weer, hebben, hebben zo'n grote de trom in de, in de armen, alsof het een tamboerijn is. En dan speelt hij met een kort stokje. Ja. Nou, maar waanzinnig, er staat ook een wat jongere uh, banjo-speler. En die jongen was ook virtuoos. Het was werkelijk genieten. Ja. Het was werkelijk Absoluut. genieten. En, ja, en zo hebben we nog wel het een en ander in dit dorp. Want uh, er is natuurlijk een oproep geweest... om uh, de culturele activiteit in ons dorp een nieuwe sfeer te geven. En dat is ontstaan het festival Vloed. Vloed van Epp en Vloed. Vloed komt in 2026... Tijdens het weekend dat is 14 tot 16 mei... vindt de eerste editie plaats van het festival Vloed. Het festival richt zich op lokale, en verbind, lokale verhalen... en verbindt kunst, muziek, theater en dans... op een iconische locatie zoals het strand, de duinen en het dorp. Dus hou de agenda's in de gaten. Het weekend gaan ze van start. Zij plannen wandel- en fietsroutes met culturele pitstops... Bunker performances, sound walks, interactieve speurtochten voor kinderen en meer. Het festival, en dat is natuurlijk weer leuk, is gratis toegankelijk in het centrum. Met muziek, pop, exposities en straattheater. Dus het komend jaar gaan wij uh, het, van het festival Vloed hele leuke dingen meemaken. Nou, dat klinkt veelbelovend. Ik, en als ik het zo hoor, dan denk ik... mijn god, dat moet toch een gigantische organisatie zijn... om ja. dat allemaal uh, ja. in goede banen te leiden. Dan heeft hè? de gemeente de, het bureau LUSTR... Ik zeg het maar even als ik het uit... Ja, Luster... Uh, geselecteerd om dat festival te organiseren. Oh, okay. Dat bedrijf heeft ervaring met culturele evenementen. En die legt uh, in haar plan nadruk... op de samenwerking met lokale organisaties. Dus dat is natuurlijk... Nou, dan hoop erg... ik ook maar dat uh, veel van onze lokale uh, muzikanten... artiesten en kunstzinnige mensen... Aan, uh, ja. aangetrokken worden daarvoor. Want het bulkt hier in dat dorp ervan. We hebben onlangs... Uh, eens zo'n iemand bij ons in de, in de studio gehad... Uh, die een prachtig nummer geschreven had. Kun je ja. dat nog ja, herinneren? Ja, zeker. zeker. Ja, Guido, Guido die was bij ja. ons. En toen dacht was ik nog in de veronderstelling... Dat, uh, dat het enige nummer was wat hij geschreven had. Maar tot mijn stomme verbazing... ik leer Guido nu een beetje kennen. Hij, hij, hij heeft ik weet niet hoeveel van die nummers. En het gekke is... Ik heb een nummer meegenomen. Dat heeft hij 33 jaar geleden gemaakt. Geschreven en gemaakt. Waanzinnig. En dat nummer uh, heeft eigenlijk nooit veel gedaan. Maar dat, dat maakt hem niet uit. Want hij doet het allemaal voor zijn plezier. Ook dat nog. Nog niet eens voor een, uh, voor een baan of zo. Maar gewoon zuiver voor het plezier. Maar dat nummer... Is nu in Amerika enorm in opkomst. En heeft al 1,1 miljoen viewers gescoord oh, in de afgelopen maanden. Dat is en, niks. Ja, en wordt regelmatig gebruikt door influencers, Amerikaanse influencers. Uh, voor hun programma's en als achtergrondmuziek. Dus ik dacht, nou ja, weet je, dit is weer zoiets bijzonders in ons dorp. Dat we zo iemand uh, uh, gewoon hier hebben wonen en ja. die daarmee bezig is. Die in en... alle bescheidenheid ook. Uh. Is, oh, dat zeker, dat zeker. Ja, ja. Um, uh, terwijl het is helemaal niet nodig, want die man is geniaal. Uh, ik, ik ga jullie even dat nummer laten horen, want het is nog een, echt een leuk nummer ook. Kap of Die van Ruk ja. Ja, zo heet hij. Ik kan er ja, ook niks aan doen. Ja, Waarom hoor ik niks? Ja, ik hoor hem. Ik hoor hem wel. Hoor jij? Ja. Oh ja, nu hoor ik hem ook. All right without my cup. I crave it more than the sun coming up. One and now, alive and free. Totally addicted to my cup of tea. Serve now and don't you ever let me wait Ja, heb ik te veel gezegd of niet? Nou, ik vind dat al echt een stuk in de krant verdient bij nou, hè? Met een doorklik naar uh, de nummers die dan te horen zijn. Want het is toch echt geweldig? Ja. Het echt toch een goed nummer. Ja, ja, ja. ja Lekker ja. hoor. Ja. En, en, en onlangs heeft hij me nog een nummer uh, toegestuurd. Nou, dan weet je helemaal niet wat je hoort. Mijn god, zeg mijn god. Maar dat weten de dus antwoorders rocknummer. helemaal niet. Dat nee, maar dan, hij loopt er ook niet mee te koop. Hij nee, is echt gewoon voor nee, uh, zijn nee. plezier eigenlijk. Ja. ja. Maar hij vindt het natuurlijk wel hartstikke leuk wat er nu gaande is met dit nummer. Hè? En dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja. Hoe vond jij het, Beb? Want jij als allemaal ja. ja. En ik vond het vorige keer ook al zo verrassend in het gesprek met Guido. Ja. Want. Um, het klinkt ontzettend strak. Het zijn allemaal live muzikanten in die studio. Hè? Ja. Geen drumcomputer. Geen, uh, mm -mm. geen fritsen. Nee, en de gitaar doet hij zelf. Ja, doet mm hij -hmm. zelf. Dus ja. Ja, Dat heeft mij ook heel erg blij gemaakt. Ja. Want dat is muziek. En dat ja. voel je ook. Ja. Als mensen het zelf spelen en je hoort het... Dat voel je. Ja, ja, ja. ja. ja nee, ik ben, uh, ben heel erg verrast door Guido. En ja, ik sluit mij aan bij Hanny. Zo'n man verdient gewoon meer publiciteit in ons uh, dorpje. Maar ja. misschien wil hij het ook helemaal niet. Moet iedereen trots zijn. Ja, oh, dat nee, is nee, ook nee. zo. Ik, weet je? ik zit hem wel uh, steeds hier. Uh, uh, ook met Wendy, weet de je Te promoten, dat je die maar misschien vindt hij dat eigenlijk helemaal niet leuk. Zal ik dat vragen. <laughs> nee, ja, dat is inderdaad iets van studiomuzikant. Ja, ja, dat kan. Dat kan. niet het is helemaal niet leuk. Ze, ze creëren in hun eigen luid maar hij heeft gaat ook, op onderzoek uit. Hij heeft ook op podia droeg. gestaan, maar hij wou niet meer. Hè? Daar is hij ook mee opgehouden. Ja. Ja. Hij is ook gewoon een podiumman geweest. Maar, ja. ja. Ja. Heel, heel verrassend en we houden hem in de gaten, ja, Guido. We houden je in de gaten. Zo is dat, dan weet je dat. Ja. We, we gaan je stalken. Ja. <laughs> uh, ik, ik ga even kijken naar Hannie, Hannie want je, uh, jij hebt de cultuuragenda bij ja. je. Zit daar nog iets leuks nou, tussen? Het grappige is, ik weet niet of jullie een beetje op de hoogte blijven via uh, Instagram of Facebook over nee. de verbouwing van de krocht. Ja, Want dat, nou, dat zie ja. je af en toe, die foto's, dat gaat hard Top. nou. Ja. En uh, ja, het wordt volgens mij hartstikke mooi. En ik heb hier een gezelschap, dat heeft daar gestaan. Ja, wie niet trouwens. Alle zandvoerders die spelen zelfs, kwamen altijd zelfs in de ik de heb prop. er gestaan. Ja, ik ook. Zelfs in oh, Ja, natuurlijk in. met de middelbare, middelbare meiden. meiden. We hebben er ja. vijf, vijf jaar gestaan. En ik en ben. Ben een gek cabaretje van Willem Vriend. ja, oh, ja, ja natuurlijk. Dat is te ja. gek. Ja. Dat hebben we ja. genoten. Eigenlijk moeten we oh. op die opening weer meedoen, hè? Met z'n drieën, eigenlijk wel, want wij ben allemaal roets. Misschien ja. moeten wij met z'n drieën uh, een live programma dat, uh, dat met de opening. Dat we daar Ja, en dat wij het aan elkaar praten. Nou, nah, ja. dat was een idee. Dat lijkt me hartstikke Ach, leuk. God, die artiesten komen nooit meer aan de beurt. Nee. Ja, nee. maar nee. goed. Nee. Uh, <laughs> maar die hebben nu leuk. Ik heb nu iemand. Het is het Amsterdamstoneelgezelschap Drama. Die hebben dus ook al eerder in Maar die gaan niet dat, naar de krocht. Die hebben wel in de krocht gespeeld. Oh, dat wel. En ze ja. komen terug dus op uh, maandag 1 december. Maar ja, dan komen ze in het circus. Ja, het theater. Geworden, ja. Uh, ja, Game State Circus. Daar had je ook uh, die bioscoopzaal. Heb ik vroeger ook wel. Dat is ook het theater Ik Heb je ja. zelfs nog Claudia ja. de Brij gezien. Haar ja. eerste programma. Ja. Is ook het theaterzaal. Ja. En Klaas Heerde heeft ja. er ook gestaan. Dat is leuk hoor. En uh, Lea heeft er gestaan. Ja. Nou ja. <laughs> oh, <gods. laughs> en daar komen zij. Ja, maar, maar nu komt Toko Drama. Amsterdamse ja. gezelschap. En die, uh, die komen dan voor een try-out van Queen Lear. Ja. Queen Lear is een bewerking van King Lear, ja. vrij naar William Shakespeare. Shakespeare ja. En het stuk gaat over Queen Lear. Ze is oud, en, en dementerend. En ze wil alle onderdelen van haar multinational verdelen... onder haar drie zonen. Mm. Het is een vrouw, een wereldbedrijf, drie zonen. En moeder Lear besluit haar bezit te verdelen onder haar kinderen. En wie het meest van haar houdt, krijgt het grootste deel. En de jongste oh. weigert hier aan mee te doen. Het is een toneelstuk over familie, de dementie, hebzucht en broederstrijd. Typisch Shakespeare, hè, jongens? Ja, ja, ja. Ja, dat misschien een andere familie zo ook voorkomt, door dat kan. <lacht> drama had deze twee houdt natuurlijk graag gespeeld in de krocht. Maar uh, ze gaan met veel plezier dus nu naar Game State Circus Zandvoort. De voorstelling is dus op maandag 1 december. Begint om 8 uur, 20 uur. Dus niet s ochtends, maar s avonds. En de kaarten van 12 euro zijn te krijgen via de website van Circus Antwoord... Game State circusant Oké. Okay. En ik lees dat ze na afloop van de voorstelling ja. het leuk vinden om met het uh, publiek in gesprek te gaan. Oh, oh de spelers. Omdat het een try-out is. Ja, ze ja, over dementie ook natuurlijk. Ja, en, ja, ja. ja. Oh, dat is wel leuk. Sowieso is de foyer ruim van tevoren open en na afloop blijft lekker hangen. Want dan komen de spelers om met de mensen te praten. Ja, het is best een zwaar onderwerp, denk ik. Ja, ja. eigenlijk. Ja, ja. Vrijwaardheid ja, ja. en dementie. Ja. En, uh, had je Hoi. nog uh, één dingetje? Een kort, klein dingetje. Een kort, dingetje. klein dingetje. Ik heb. Oh ja, dat kan ik misschien nog even vertellen. Er is natuurlijk ook weer de, de Castle Christmas Fair. Kennen jullie dat? Ja. Of Kruidberg. ja, ja zeker. En dat is natuurlijk altijd hartstikke mooi. Ja. En uh, die zijn er. Uh, wacht even, dat begint 26 november. Ja. En het duurt tot 30 november. dat is wel snel? Is elke ja. dag. Daarom denk ik, ik noem het maar wel. Ja. Het is, begint elke ochtend om 11 uur en het duurt tot. 10 uur s'avonds. Moet je het ook antree betalen? Je moet ook tickets ja, ja. ja. bestellen via... castlechristmasfair.nl Ja, dat hele terrein is natuurlijk schitterend. Het is de kerstbeleving ja, van ja, ja. Nederland... zeggen ze zelfs hier. Verdeeld ja, ja. over het evenementen ter terrein. zijn tig dingen. Dus een... Uh, Voertrucs, allerlei horeca dingen. Het is een heel groot podium met allerlei evenementen. Dus ga daarheen om in de kerstfeer te komen, zou ik zeggen. Yes. Nou, fantastisch. Hey, als jullie het niet erg vinden, stap ik helemaal de kerstfeer uit. Oh? Even, ja. Nou, want dat is goed. Ik, ik, ik was van de week, uh, dat heb je zo, hè, dan ben ik lekker in de keuken bezig. Een beetje aan het afwassen of koken, weet ik het. Iets. En uh, dan, dan zet ik altijd uh, muziekje aan zo'n uh, so streaming uh, dienst. Dus ja, uh, yeah, whatever uh, comes around, weet je wel. Dat weet je ja. niet van tevoren. Ik, ik druk gewoon wat die. In. En ineens hoor ik een heel leuk Spaans nummer. Ik denk, dat nummer, dat ken ik toch? Dus ik ga kijken. Maar het, het was zo leuk. Maar dat nummer, dat had ik zelf een keer live gehoord in Spanje. Oh. Want toevallig, toen ik daar een keer was... had deze artiest, Gabi Medina... die, uh, die gaf daar een live concert... En ja, ik ben daar naartoe gegaan. Geen idee wie die vent was. Maar dat bleek dus een hele beroemde Spaanse artiest te zijn. Mm -hmm. En uh, ik dacht, nou, het zonnetje schijnt. Het is lekker weer. Laten we nog heel even onszelf in de Spaanse sferen ja. dompelen. He, ja. Hè? Ja. Even lekker. lekker de vrolijkheid erin. Ja. Dus ik ga hem even voor jullie draaien. hè? dat betekent, wat weet ik. Uh, weet ik veel, betekent dat eigenlijk? Weet ik veel. Uh, van Gabi Medina.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 En nu volar, ik tú en correr, wilt rennen. En nu wil ik vliegen en jij wilt rennen. Ik heb met je qué, onbekend. Wat is het? que is het? Wat is het? Wat is qué, Wat is het? Wat is ¿De dónde sales tú? Que te parece a mí pero un poco más loca y me echa la cruz. Cuando me miras y te empiezas a te morder la voz que se apaga la luz. Que solo con que me mires me quitas la ropa y no sabes nada tú. Y voy a salir a beber, que ya estoy acostumbrado a no portarme bien. Que yo ya no serán. Sé tú quieres saber, que ahora quiero volar, y tú quieres correr. La quiero volar, y tú quieres correr mucho para allá. Tengo contigo no sé qué. Que qué sé yo, que yo qué sé. Tengo contigo un no sé qué. Que qué sé yo, que yo qué sé. Y es que no voy a cambiar porque lo he intentado y no puedo. Je kent u niet. Je kent u Je kent u niet. Je kent u niet. Je kent u Je kent u niet. Je kent u no Je kent u Je kent u niet. Je kent u no, Je kent u Je kent u niet. Je kent sé niet. Je kent u Je kent u niet. Ja, ja, ja, ja. Dat was uh, Gabi Medina. En ik zie dat we alweer... Uh, door het eerste uur heen zijn. Het is weer ge voorbij gevlogen. Dus we gaan zo weer even een muziekje spelen. Dan gaan we over naar de nationale uh, nieuwsberichten. En even wat reclame neem ik aan, reclameboodschappen. En dan zijn we weer bij jullie terug. En dan beginnen we met een muziekje uitgekozen door Hanni. En die gaat daar meteen beginnen met haar conference... Waar gaat het ook alweer over, Hanny? Oh, oh, oh, ja. oh jeetje, Hanny ja, loopt je nou, de boel... Ja, mijn schoel was kapot. Ik was even weg. Oh, heb het gaat een over de garage perikelen. Ja. Ik heb mijn autootje even weggebracht voor een winterbeurt. Ja. En dan wil ik het even over hebben. Oh jee, ja. ja. Nou, daar ja, valt denk ja, ik, ik toch genoeg bekijkt. over te vertellen, hè? Ja. ja, ik zou dat niet weten, maar dat kunnen we aan Hanny wel overlaten. Ja. <laughs> Die maakt daar weer een heel verhaal van. Dus blijf hangen. En uh, als, we met, uh, als Hannie haar conferentie heeft gedaan... dan gaan we even daarna... Uh, met Sinterklaas bellen. Oh, nee, ja. ja, ja, hij had het nou ja. niet gezegd. Wat dan? Word je weer ja, helemaal zit je zenuwachtig? Je zenuwachtig? Zit je weer? Ja, en je hebt kans dat hij al luistert, Han. Ik kan oh, je God. niet nog zenuwachtiger nee. Nee? maken. Oh, daar had maar ik niet op gerekend. Ja, ik denk dat hij al naar jou ja. luistert, hoor. Echt? Of jij, of jij wel draag bent. <laughs> En of je niet loopt te stotteren straks. Ja. Ja. Of jij je huiswerk wel hebt gedaan. Ja ja ja, ja, ja, ja. Dan krijg je mooi niks in je Huis, schoen. Ik jullie ook al gehoord net, hoor. Oh, jeetje. Oh. Nou, Sinterklaas, Sinterklaas, ik vind je heel, heel lief. Ja, leuke man. En, uh, ja, ja. en, en Piet ook. En ja. ik ben blij... Dat, dat er weer drie zwarte pieten mee waren gekomen naar Zandvoort, Sinterklaas. Dat vond ik heel lief. En, uh, nou, en gaan we uh, nu een uh, liedje spelen, Sinterklaas. <laughs> en... Uh... Ik ga straks ook voor Sinterklaas zelf een uh, liedje uh, draaien. Want ik oh, heb speciaal... Ik nee, oh, nee. nee. nee maar, ja. ik heb speciaal voor Sinterklaas een heel mooi liedje meegenomen. Ik denk niet dat hij het heel leuk gaat vinden. Maar ik ga toch... Draa... Oh, dan kijk, draai kijk, ik kijk het als hij al geweest is. Ja, ik is. bedoel, doe dat ja. na afloop dan. Ja, doe het ja. daarna. daarna. Ja. Nou goed, we, ga, we gaan weer even naar een uh, muziekje luisteren. Uh, wat zullen we doen? Wat zullen we... we gaan luisteren naar Simple Man van Linnert Skinnerd. En tot strakjes na het nieuws. Mama told me